Het is high noon in het westen van Rotterdam. In de plaatselijke smidse is er een showdown op til tussen The Good. Alistair, waar blijft je? je had hier al lang moeten zijn. The Bad. Niet te reuzelen, Juri. En The Ugly. Juri! En hey, waar hangt die Astuin nu toch uit? Ze biedt zijn het nog te laat voor. Het is al te laat, beste Smit. Ah, dokter Caligar? Meneer de notaris? Meneer Macaber? Jury? Wat kan ik ik voor alle betekenen? Hou maar op met die komedie, Jan, mijn beste man. Je weet maar al te goed waarom wij hier zijn. Het zwaard. Een zwaard? Ah, tja. Ehm. Um... Oh, goh. Dat zeker ik hier niet zo direct, hier liggen zo. Het zwart, waard, Ragno. Het hele lemet van het fluwele voedraal. Rustig jongens, de smid weet wel wat goed voor hem is. Kom Jan, geef aan Kalligaar wat aan Kalligaar toekomt. Nooit! Dat wapen is niet voor u bedoeld. Jij ontrouwe senobiet. Oh. Zoeken jongens, zoeken. Eindelijk, het zwaard Ragnong. We hebben het, we hebben het. Makaber geef dat zwaard terug. Je weet niet waar je nu aan hebt. Hele, niet te veel noten op je zangen. ik zal er weer zwak klankgaten bij Steekt maar als je durft. Maar weet dat je er alleen uw eigen ondergang mee versnelt. Kaligar, mag ik? Ga je gaan. Morty. Klaas Bavo sluistert intussen nog steeds door de vakantiekiekjes van graaf Ekelhaft. Hé, hey, wie is dat grappig kindje? Mo, dat ben ik, ik? Klaas! Ah. Meneer, meneer Pekelkwast, ik was gewoon, ik dacht, ik was. Wou... Klaas, Bravo! Ik had je uitdrukkelijk verboden deze kamer te betreden. Je hebt mijn vertrouwen beschadigd. Ik heb niks gepikt of zo, alleen maar twee vazen omgestampt. Je uitvluchten zullen niet baten, klaars. Ah. Het is tijd om maatregelen te nemen. Jeep! Geen dessert voor jou vanavond. Oh. Ah. Ah. Mooie stoot, Morty. Dank je. ik doe mijn best. Laat de stakker maar verdrinken in zijn eigen bloed. Dat zal hem leren het genootschap tegen te spreken. <tie> <tie> en ik ze daar een keer goed liggen. Dat was het echte zwaard, niet? Maar jij kunt ze nog tegenhouden. Hier neemt het zwaard, Ragnum. Het lot van Rotterdam rust nu in uw handen. Uh, uh, oh, oh, oh.